Er zijn nog grote beloften voor Israël weggelegd, zoals de toekomst van Israël. Politiek, geestelijk, dat is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben in Eindtijd en profetie. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom. Dank u. Belofte voor de toekomst van Israël, waar moeten we dan aan denken? Als we het over de politiek hebben bijvoorbeeld. Ja, er gaat natuurlijk nog heel, heel, heel wat gebeuren met Israël. Uh, ...al die oorlogen die we, we besproken hebben... Ja. ...en uh, uh, het herstel van Jeruzalem... ...herstel van de tempel... ...maar het, een van de belangrijke dingen die nog gaan gebeuren... ...is Efraïm natuurlijk. Hè. Het Joodse volk is teruggekomen... Mm -hmm. ...maar nog niet, alle stammen zijn teruggekomen. Nee. La, kun, je, kun je, voordat je daar uh, teksten bij gaat zoeken... ...even omschrijven voor de mensen die daar niet meer op de hoogte zijn... ...van okay, wat dat is Ephraim? Uh, Wat is er met Evraim gebeurd en, en ja, hoe zit dat in uh, da, het hele stammengebeuren? Ja, ja. Wel, in het jaar 722 voor Christus zijn tien stammen van Israël, zijn twaalf stammen mm -hmm. waren er natuurlijk. Ja. En uh, Israël was opgesplitst naar Rehabiam, naar de zoon van Salomo. Ja in het noordelijke Israël en het zuidelijk Israël, dat Juda heette. En dat bestond uit het Joodse volk ja. en uit de stam van Benjamin. En natuurlijk een heleboel priesters en levieten en dergelijke geestelijke... Dus Israël heeft eigenlijk ook twee benen? Uiteindelijk wel, ja. Net, net zoals de nou, Europese Rijk. Dat tien Stammenrijk, dat is in het jaar 722 in ballingschap gegaan. Ja. Door de Assyriërs is het veroverd. En die hebben de hele wereld overgezworven. En een groot deel van hen is in noordoost india en verder in Azië terechtgekomen. Daar kom ik straks nog ja. even op. Het uh, tweestammenrijk, Juda, is uh, in, ik meen, 578 voor Christus... Mm -hmm. ...in de Babylonische ballingschap gegaan. Ja. De meeste... Dat is Juda en? Uh, Juda en Benjamin, en Benjamin. En natuurlijk een ja. boelevite. Ja. En uh, uh, een enkel lid van andere stammen zaten er ook tussen. Ja. Ja, Omdat bijvoorbeeld, ze getrouwd waren met of zo? Ja, dat waren mensen die in de loop der eeuwen zich bij Juda gevoegd ja, hadden. Ja, ja. Die, Door huwelijk of? Nee, maar ook doordat het tienstammenrijk nogal goddeloos werd. Ja. En bijvoorbeeld in de tijd van koning Hiskia... waren er een heleboel mensen uit de stam van Acer en de stam van Zebulon... Mm -hmm. die bij Juda terechtgekomen okay. waren. Ja. Bijvoorbeeld een profetes in de tijd van de Heer Jezus... Die samen met, uh, met Simeon bij de heer Jezus ja. kwam. Anna Aha. heette ze. Ja. En die kwam uit de stam van Azer. Ja. Dus die zaten er ook tussen. Ja, precies. Maar in zijn geheel heb, heeft Ephraim En die, die, dat staat al als de voornaamste stam... Staan ze voor die andere negen stammen. Ja. En die zijn dus weggetrokken. En die hebben allemaal... ...hele reizige migraties gedaan... Hè, ...door China, door Japan, door Korea. Maar was dat een soort ballingschap ook? Dat was, de, ja, dat was de ballingschap van de tien stammen. Van de tien stammen ja. En het merkwaardige is... ...dat is nu zo'n 2700 jaar geleden... ...dat ze allemaal nog Joodse gewoonten over hebben. Ja. En ze hebben pas nou, misschien tien jaar geleden... ...de stammen ze ontdekt. En die zit in Noordoost-India. Ja. En die is erkend... Uh, als stammenassen. Ja. En er zijn er een heleboel al teruggekomen ook. Het leven is wonderlijke tijden. Ja. Het is een van de meest merkwaardige, onbegrijpelijke, mm -hmm. sociologische wonderen. Uh, dat een volk zijn eigen identiteit gehouden heeft. Na ja. 2700 jaar. Terwijl ze allemaal in andere, uh, andere culturen, culturen terecht, andere godsdiensten ja. terecht gekomen ja. zijn. Ja. En ze zijn nog steeds is elite gebleven. Ja. Zijn inmiddels al die tien stammen gevonden? Nou, de stam van Everim zijn ze nog naar op zoek. Daar zijn ze nog op zoek. En uh, die denkt men te vinden onder de zogenaamde Afridis. Ja. En die zitten daar in Afghanistan... in, Afghanistan in dat gebied van uh, Osama bin Laden, ja. bin Laden zijn uh, te huis ja, ja. En dat is nogal een, een pittige stam. Mm -hmm. En ze hebben allemaal nog Israëlische namen... een Davidster in hun huis... en allemaal nog oude gewoontes uit de tijd... ...van de eerste tempel hebben ze ja. het nog overgehouden. Ja. Is het daarom waarom het zo onrustig is in Afghanistan? Nou, dat weet ik niet, hoor. Uh, dat kan maar zo, natuurlijk. Ja, dat zou best kunnen. Ik heb daar geen kijk op. Nee, nee, nee. Uh, de Israëlische leiders, de geestelijke leiders... ...die zeggen, dat moeten we eerst maar eens genetisch onderzoeken. Ja. En daar zijn ze mee bezig. En anderen zeggen van, ja, maar als iemand zo lang de tradities vasthoudt... Ja, ja dan, dan, dan kan het niet anders dat je Israëliet bent. Ja. Ja. Nou ja, maar Ephraim heeft ook, mag dat in ja, de zeker. Bijbel... Ja. ...heeft nog een hele bijzondere betekenis Eferim. Ja. Uh, gaan we even naar Jeremia 31. Dat is dat beroemde hoofdstuk waar we het de vorige keer over gehad hebben. Mm -hmm. Dat hoofdstuk over de verlossing van Israël. En dan zegt God iets over Ephraim. En hij zegt hier in vers 9b... ...dan zegt hij, mm. ik ben Israël tot een vader... En ja. Ephraim, die is mijn eerstgeborene. Ja. Dus dat was de belangrijkste. Juda en so. Ephraim mm -hmm. zijn de belangrijkste stammen. Ja. En eindje verderop, in vers 20... daar is de Heere God erg ontroerd. Hij zegt, is mij mijn lievelingszoon? Wie is de lievelingszoon? Ephraim. Ja. Ja. Een troetelkind dat ik zo vaak als ik over hem spreek... altijd weer aan hem denken moet... Dat lijkt, men... dat lijkt wel op het verhaal van Jacob en Jozef. Ja, dat is heel duidelijk, ja. ja en ja. dat is uh, Even in dit verband. En Eferim was natuurlijk de tweede zoon van Jozef. Ja. Manasse was de oudste zoon. Ja. En Eferim was de tweede zoon. Ja. Maar Jacob, die toen die zegen, deed hij dat zo. Ja. En, uh, jongen, jonge, wat was Jozef er boos over? Paal, u vergiste, zei Jozef. Nee, ja. ik vergis me niet. Nee. En dat had de Heilige Geest gedaan. Ja. Nou, daarom is mijn binnenste over hem ontroerd en zal mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord van de Heere. En dat gaan we dan in Ezekiel lezen, hoe God zich over Efraim ontfermt. En dat gaan we dus, denk ik, ik zeg één deze dagen, was één deze jaren... gaan we dat zeker zien, Ezekiel 37 is dat. Ezekiel 37, in het tweede deel. En dan lezen we in vers 15... Het woord van de Heer kwam tot mij. Zie je altijd als je maar even leest... het woord van de Heer kwam ja. tot mij. Nee? Ken je dat verhaal van Rabbi Suzy? Nee. Een anekdote ertussendoor. Ja. Rabbi Suzy was een van de leerlingen... van de beroemdste rabbijn die de Israëlieten kennen. De Israëlis. Dat was rabbijn de Baal Shem Tov. Dat betekent de heer van de goede naam. een ja. wonderrabbijn. Een gassidische rabbijn was dat. Dat dansen met de Torah en zo. komt van, kom van hem af. Ja. En toen kwamen ze naar hem toe, de journalisten die zeiden, Rabijn Suzy, wat hebt u nou van de Baal Shem Tov geleerd? Nou, zijn vrouw die was uh, iets eerder met het antwoord, helemaal niks. Hoe kom je daar nou bij? Ja, zegt hij, als, als uh, de, de Baal Shem Tov las uit de schrift, dan kwam hij binnen een minuut kwam die op en zo spreekt de Heer. Ja? En dan werd hij zo enthousiast Halleluja de Heer spreekt tot ons De Almachtige Die, ze, die waardigt zich het woord tegen ons te zeggen Het woord van God prijst hem En zo ging hij maar door met de Heer te prijzen mm -hmm. Dus de baal Shem zei uh, Susie, ga jij nog maar even naar buiten Want anders kan ik geen les meer geven En zo is hij er altijd buiten gebleven Heeft hij helemaal niks geleerd <laughs> ja. nee, maar, maar dat, dat, dat enthousiasme over, over, het woord. Ja, over het woord En de ja. eerbied die ze in, in Israël voor het woord hebben ja. Nou zo spreekt de Heer, dan gaan we met het woord verder. Neem een stuk hout en schrijf daarop voor Juda en de Israëlieten. En neem een ander stuk hout en schrijf daarop het hout van Evreem. Daar heb je hem. Ja. En het hele huis Israëls dat erbij hoort. En voeg ze dan tegen elkaar tot één stuk hout, zodat zij in uw hand één hout worden. Mm -hmm. Zo duidelijk in de geschiedenis. Ja. Juda, het tweestammenrijk, was apart gegaan. En Evreem, het tienstammenrijk. Ja. Wat betekent dat dan? In vers 21. Ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wie gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen. Is nu gebeurd. Niet uit de ja. Babylonische mm -hmm. ballingschappen, maar van alle kanten. Ja. En hen naar hun land brengen. Niet naar een ander land, naar hun land brengen. Ik zal hen tot één volk maken op de bergen van Israël. Ja. En wat zijn de bergen van Israël? Dat is het gebied waar ze die Palestijnse staat willen hebben. Ja, ja. Oh, er zal allemaal nog zoveel gebeuren. Ja, precies. Nou, dus eerst het hout van Ephraim wordt bij het hout van Juda gevoegd. Zodat het één dat, volk wordt. Dat klopt ook al. Want eerst is Juda teruggekomen en ja. daarna is Ephraim teruggekomen. Ja. Wat moet Ephraim dan nog allemaal doen? Nou ja, Ephraim moet nog terugkomen. Dus Efraïm nee, moet natuurlijk Ja, dat nog moet terugkomen. nog komen. Ja, ja, ja. dat uh, is ja. een van de profetische mijlpalen. ...die uh, nog wel een keer gebeuren gaat, ja. dat is zeker. In Jezaja 11 zie je dat. In Jezaja 11 speelt Ephraim een belangrijke rol. Jezaja 11, vers 13. Dan zal de jaloezie, de, de afgunst van Ephraim verdwijnen... ...en zij die juda benauwen zullen uitgeroeid worden. Maar Ephraim zal niet jaloers zijn op juda... En Juda zal eveneens niet benauwen, dus ze zullen eensgezind zijn, ja, die twee siis, groepen. Ja. In het westen zullen zij de Filistijnen op de schouder vliegen. En samen zullen zij de stammen van het oosten plunderen. Naar en Mo, Edom en Moab zullen zij hun land uitstrekken. Nou, wie zitten in het westen van Israël? De Filistijnen. Mm -hmm. Wie zijn de Filistijnen tegenwoordig geestel? De Palestijnen. De Palestijnen, ja. Dus samen met Ephraim zal Gaza bevrijd worden. Hmm. Dat is leuk, hè? Ja. ja. Dat zal pas echt bevrijd worden als Ephraim terug is. Ja. En dan zullen ze de gebieden in het Over-Jordaanse ook weer terugveroveren. Niet En in Zachariah... Dus dat betekent dat dan... Waar gaan dan die Palestijnen naartoe? Die gaan, zegt een andere profeet, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd, oh. naar Saba... Dat, dat ligt er ergens ten noorden van Saoedi-Arabië. Hmm. Dat staat ergens in Zagaria, maar ik, ik, ik, kan dat, ik heb geen concordantie meegenomen. Dus ik kan dat niet zo gauw nee. meer terugvinden. Ja. Maar, oh, dat, maar dat... dat is dus wel voorzicht. Voor ja, dat is allemaal voorzicht. Ook... Alles is de, in de dus, schrift. Dus eigenlijk moeten we nu een beetje ons oog gaan richten op Saba. om te kijken van wat wordt daar al klaargemaakt voor de komst van de Palestijnen. Uh, ja, nou ja, dat... Uh... Zoals eerst wat kampen van het Rode Kruis of de Rode Halve Maan neer moeten zetten. Ja, het is natuurlijk apart dat de Verenigde Naties overal waar ze komen. zeg maar, de, de proberen als eerste om uh, vluchtelingenkampen uh, zeg maar, op te heffen. Zodat die mensen weer een, een, een waardig bestaan krijgen. Terwijl dit vluchtelingenkamp al, ik weet niet hoe lang bestaat. Van 1948 af al, ja. Ja, dat is toch ongekend? Ja, maar dat is inderdaad een, een, een, een politieke zesde geweest, ja. want ze hadden al lang, al heel lang in al die Arabische landen opgenomen ja. kunnen worden. Ja. En ze hadden, sorry dat ik het zeg, maar ze hadden daar nog tot zegen kunnen zijn ook. Ja. Want er zitten hele bekwame en knappe mensen onder die ja. Palestijn. Nou, maar goed, ik zag laatst ook een filmpje over het Palestijnse gebied met geweldige grote winkelcentra en met de rijkste rijkdommen die er zijn. Ja, ja. En dan is er momenteel in Bethlehem een conferentie over de arme onderdrukte Palestijnen. Mm. En dan gaan nog evangelische tristen. Ja, die zullen, die zullen er ook zijn natuurlijk. Natuurlijk, ja, Maar het ja. is, in Nederland ja. zijn er ook arme en onderdrukte Nederlanders. Ja, nee, zonder meer. Uh, de, ja. Denk nog maar eens aan de... Nou ja. ja. Um, in Zachariah 9, vers 13. Dan zegt God dit. Want ik span mijn Juda op de boog. Dus mm -hmm. Juda is de boog van de Heer. Nee, ik span naar Juda, dat is de boog. Ja. En op de boog leg ik Efraïm. Ja. En wek uw kinderen op, o Sion, tegen de kinderen van uw, o Griekenland. Griekenland, daar staat in het Hebreeuws Javan. En Javan is een plaats in West-Turkije. Dus het kan ook Turkije zijn. Dus als Efraïm terug is, ja. zal dus die oorlog tegen Turkije of, of tegen Griekenland Nederland weer plaatsvinden. Ja, Samen met. Ephraim uh, uh, en samen met Judah. Ja. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Dat is allemaal verschrikkelijk spannend. Kijk, Israël is ook de knecht des heren. De heer Jezus is natuurlijk de grote knecht des ja. heren... ...die alles opbracht mm -hmm. heeft. Maar we zijn allemaal knechten des heren. De kerk is knecht des heren. Ja. De grote taak van de kerk is het evangelie uh, ja. te verkondigen. Mm -hmm. En Israël is de knecht des heren. Ja. Wat moest Israël doen... Het woord gods bewaren. Ja. Nou, dat hebben ze natuurlijk perfect gedaan. Ja, zeker. Als die, geen ander. In de Koemeraam-rollen ja. hebben ze de rol van Jezaja gevonden. Nou, die is zo goed als exact hetzelfde als nu de Hebreeuwse rol van Jezaja. Ja. Ja. moet vergelijken, staat de vertaling is, met de, de, de NBG-vertaling of mm -hmm. iets dergelijks. Ja. Dat hebben ze zeer conscientieus gedaan. Een tweede is, ze moeten de verlosser voortbrengen. Mm -hmm. Hebben ze gedaan, maar de verlosser zal uit Sion komen. Ja zegt Paulus ook ja. in Romeinen 11, vers ja. 26, de verlosser zal het zien. Dus de hele zaak van Israël draait nog om het komen van de Messias. Precies. Daar zijn ja. ze knechten heren in. Ja. Maar een van de taken die niet zo leuk is van, voor Israël is dat ze ook het zwaard van de Messias zijn. Mm -hmm. Daar hadden we het ook in een vorige aflevering. Ja, over. ja. Nou ja, ja. Dat, dat is niet leuk. Nee. Dat is niet leuk. Nee. Maar het staat er wel in de Bijbel. dat staat mm -hmm. in Psalm Menik 149. Ja. De lofverheffingen van God zijn in hun keel. zes. Ja. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Ja. Om raak te oefenen aan de volken, bestraffingen aan de naties. Ja, ja. Dat hebben we ook in 1967 hebben gezien. Mm -hmm. Heeft God Israël een van de wonderlijkste overwinningen gegeven... in de hele geschiedenis, ja. vanaf, vanaf Mozes tot en met vandaag. Precies. Ja. Dat is bijna onbeschrijfelijk hoe ze daar in, in, in, in drie, vier dagen... vier of vijf vijandelijke legers vernietigd hebben. Ja. En waarom was dat? Om de islam een beschamende slag toe te brengen. En dat is gebeurd. Want en dat ze is zijn, gebeurd. Ze zijn ruim uh, 45 jaar uh, redelijk rustig gebleven. Ja, maar ook om daardoor een ingang voor het evangelie te creëren onder de islam. Ja. Dat ze gaan bedenken, ja. nou, nou, onze God is toch niet zo machtig als we dachten. Ja, maar ik denk ook dat uh, uh, zeg maar het feit dat het rustig is gebleven onder de islam... Oh, dat, ja, zeker. ...dat uh, ja. daardoor Israël gewoon kon opgroeien tot, tot staat uh, ja, wat ja, ze ja. nu zijn. Ja. En dat had niet gekund als er constant oorlog uh, gevoerd nee, waren. Nee. Dan waren ze drukker met de oorlog bezig geweest dan met de opbouw van ja. Israël. ja. En toch wordt het goed opgebouwd. En dat, toch... Ja, dat, maar dat kon dus nu, hè? Ja, omdat de islam tot stilte was gewacht in 67. Ja. Om, wat moet ze doen? Als zwaard van de Messias om hun koningen met ketenen te binden... en al hun edelen met ijzeren boeien... om een beschreven vonnis aan hen te voltrekken. Ja. Dat is de luister van al zijn gunstgenoten. Halleluja, zeggen ze er nog bij. Ja. En waar loopt dat dan uit? Op uit? Nee, er moet eerst nog iets anders gebeuren. Eerst moet nog het geestelijke herstel plaatsvinden. Ja. Wat wij dus de vorige aflevering gezien hebben... als ze het teken van de Zoon des Mensen uh, aan de hemel zien verschijnen. Ja. En als ze vol ontroering en brouw uh, ja. hem zullen herkennen. Maar wat zal er dan gebeuren? Dat lezen we in Hebreeën 8, vers 8. Dat lezen we in Hebreeën 8, vers 8. Wat zal dan de geestelijke verlossing teweeg brengen binnen Israël? Daar gaan we dan. Hebreeën 8, vers 8. Um, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor het huis van Israël en het huis van Juda. Dat is weer twee apart. die twee apart. Ja, die twee weer apart. Ja. en Juda. Ja. Een nieuw verbond tot stand zal brengen. Voor wie is het nieuwe verbond? Zo de volgende aflevering over hebben, mm -hmm. dat zegt uh, al die vervangingstheologie, mensen zeggen het is voor de kerk. Ja. Nee, maar ook het nieuwe verbond is ook voor Israël. Ja, ja. het nieuwe verbond. Zoals ik dat met hun vader maakte. Ja. Sorry? Nou, ik, ga, ik lees even door. Niet, niet zoals het verbond dat ik met hun ja. vader maakte. Ja. Ja. Ja. ja, en dan vers 10. Want dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis van Israël. Na nou, die dagen spreekt wat is dat verbond dan? Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot verstand zijn. Dat noemen ze dan ook wel de verinnerlijking van de Torah. Ja. En die wet van God die blijft staan natuurlijk, want mm -hmm. die is eeuwig. Ja. En de wet is volmaakt, mm -hmm. zegt de schrift ook. En dan wordt dat in hun hart en verder in hun verstand gelegd. En wat is het resultaat daarvan? En dat lezen we in Isaiah 60 en dat heeft Israël ook nodig... Voordat God tot zijn doel komt met Israël, moet dat volgezuiverd zijn. Want alleen, laat ik zeggen, niet op machtbeluste mensen, zoals dat tegenwoordige machthebbers gaat, maar mm -hmm. met mensen die zuiver van hart voor de Heer zijn. Ja. En dan lezen we in Isaiah 60, vers 21, Isaiah 60, vers 21, uw volk, dat is Israël, zal helemaal uit rechtvaardigen bestaan. En voor altijd zullen zij het land bezitten. Ja. Uw volk zal helemaal uitrechtwaardiger ja, zijn. Ja. En uw kinderen zullen leerlingen van de Heer zijn. Staat er ergens anders in. En dat zullen de volken zullen dat zo prachtig vinden. Ja. Uh, dat zoals de profeet Zachariah dat nogal erg bloemrijk zegt. In vers, hoofdstuk 9, ik meen vers 13. Moet ik even kijken, hoofdstuk 9 vers 13. Ja, ik heb het hier. Uh, Wacht eventjes, dat is niet hoofdstuk 9, vers 13. Uh, het is hoofdstuk 8, vers 23. Neem me niet kwalijk. Zo zegt de Heer der Heerscharen: In die dagen zullen er tien mannen uit de volken, van allerlei taal, u vastgrijpen. Ja, vastgrijpen, de slip van de Judese man, en zeggen: We willen met u meegaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Ja, dat is dan wel opmerkelijk. Dat is heel opmerkelijk, want, want... want tot dat moment was het natuurlijk nog steeds geweest dat, uh, dat uh, Jeruzalem en Israël... een steen ja, ja. was die uh, geheven werd. Toch? Ja. En maar er is een duidelijk omkeer hier. Ja, natuurlijk. Want als al die volken daar verslagen zijn, al die ja. machthebbers... Ja. dan uh, denken de mensen... ja, wij moeten toch die, die God van Israël gaan dienen. Ja. Die God van Abraham, de God van Isaac. En, en dat zal de tijd zijn waarin Israël... Uh, dat ze zeggen... laten wij toch heen gaan de gunst van de Heer af te smeken om de heren der heerscharen te zoeken, ook ik wil gaan. Ja. En vele naties en machtige volken zullen komen... om de heren der heerscharen te Jeruzalem te zoeken... en de gunst van de heer af te smeken. Ja, die tempel zou bijna te klein zijn, zou je denken dan? Ja, ik denk dat ze dan delegaties <lacht> zullen sturen, hoor. Dat, uh, <lacht> ja, ja, ja, dat denk ja. ik wel. Ja, ja ik, ik zou er wel graag bij willen zijn, eerlijk gezegd. Ja, nou, wie weet. We kunnen het aan de heer voorstellen... Nou, je hebt al nog wat televisie op te gaan. Ja, wij zetten onze camera's dan hier. Ja, hier. ja Maar dit, dit zal natuurlijk ontzettend mooi zijn. En ook ja, het dit... zal een enorme beweging zijn. Wat daar gebeurt, ja. is zo'n ommezwaai ja, ja. in de wereldgeschiedenis. En weet je wie dat gaan voorbereiden, denk ik? Nou. Dat zijn die 144.000. Die overgetuigen. <lacht> Hoe verzin je het? Ja, ja dat is niet verzinnen. Die claimen dat toch? Ja, ja, die claimen dat. Maar joh, joh, Ze kunnen zoveel claimen wat er niet in de Bijbel staat. Ja, maar 144.000 zijn 12.000 uit elke stam. Ja, uh, Eferiem staat er niet bij genoemd. Okay. En dan ook niet. Maar die staan ergens anders weer wel genoemd. Ja. Dat is geen probleem. Nee, precies. En Sommige mensen zeggen van, uh, Dan staat daar niet genoemd. Dus de antichrist komt uit Dan. Oh, maar ja. Dat vind ik wel erg kort door de bocht, zo de redeneren. En Dan staat wel <kwijnt> in de lijst van de stammen die terugkeren uit Ezekiel... Waar dus het land weer verdeeld wordt, ja, ja, ja. volgens ja. de verdeling die Mozes aangegeven heeft. Dus aan het eind zijn er wel weer gewoon twaalf stammen. Er zijn er weer twaalf stammen. En dat, dat ja. lijkt mij ook niet zo verschrikkelijk moeilijk. En ja. dat loopt uit, dat is wel heel erg mooi, op Sofanja hoofdstuk 3. En dat, uh, dat ontroert mij ook, want het zijn allemaal mooie dingen waar die God van plan is te doen. Dat, uh, dat ontroert mij. Dan, vers 9, maar dan zal ik de volken andere reine lippen geven. Ja. Opdat zij allen de naam van de Heer aanroepen. Opdat ze hem dienen met eenparige schouder. Dus iets wat wij in al die jaren, 2000 jaar evangeliseren, niet hebben kunnen bereiken. Dat gebeurt hier opeens. Ja, maar het is, is de bedoeling van God, denk ik ook niet hoor. Nee. Dat denk ik niet. Ik denk dat God de, de uiteindelijke oogst weer aan zijn eigen volk Israël toekent. Mm, ja. Dat denk ik wel. Ja. En dat vind ik, ook, ja, dat, dat vind ik ook wel fair. Ja. Maar dat, hoe zal dat dan verder zijn? Die vreemdelingen, dat is ook wel aardig. Isaiah zegt ook ergens, vreemdelingen zullen u komen helpen om de tempel te bouwen. Tja. Heb je dat verhaal wel eens verteld van die gelovigen uit Papua Nieuw-Guinea? Het zou kunnen. Oh, ja, Oké, okay. nou, ja. je hoort zoveel verhalen. Ja, ja. Maar die mensen waren pas op de kering gekomen, uh -huh. waren ijverig in de Bijbel aan het lezen. En die lazen dat oh, ja. in uh, ja. je kent ja, dat, Isaiah, dat weer. Isaiah 60, lazen ja. dat vreemdelingen zullen komen. Van verre staat er zelfs nog, als ik me goed herinner. Ja. Van verre, nou, wij zijn van verre, want uh, Jeruzalem ligt toch wel vrij ver, hadden ze van dus de zendeling ja. hoort ja, precies, ja. En ja, die zouden helpen, de tempel. Dan moeten wij dus ook komen helpen om de tempel ja. te, te, te bouwen. Hmm. Wat gaan we doen? Nou, ze hebben daar ook goudmijnen. Dus ja. ze hebben een heleboel goud verzameld. En, en Australische dollars hebben ze verzameld. Mm -hmm. En zijn met een kleine groep, zijn ze naar Jeruzalem gereisd. Ja. En net als de wijze uit het oosten, maar uh, hoe kunnen we helpen met de tempelbouw? Ja. Ze zijn toen naar Rabijn uh, uh, Rich Richmond, heet hij yeah. geloof ik. Mm -hmm. uh, zijn ze gestuurd van het tempelinstituut. Ja. En uh, die hebben gezegd, ja, wij hebben in de Bijbel gelezen enzovoort. En wij komen een offer brengen voor de nieuwe tempel. die, ja. die Rabijn was tot tranen yeah. toe ontroerd. Yeah, en uh, die zegt, uh, als God zo zijn profetieën vervult, zal de rest ook wel vervuld ja. worden. En zullen we gouden ja. verlossing meemaken. Dat is natuurlijk ontzettend mooi. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering oh, Jan. En we uh, hebben het nog niet eens gehad over. Uh, het Vrederijk. Eh, over het Vrederijk. <laughs> ja, het Vrederijk gaan we dan uh, de volgende aflevering mee beginnen. Want, ja, maar dan, uh, dan zijn de mensen van de vervangingstheologie boos. Dat geeft niet, want die komen ook nog aan bod. Ja, nee, we moeten, we moeten er nu mee, mee stoppen. Uh, het, is, het is mooi om te horen dat het uiteindelijk. de de uh, is dat uh, zeg maar de hele wereld toch zeg maar, ja, Jezus ja, ja, ja. zal gaan, uh, gaan aannemen als Heer en Nederland ja, En in de Tempel de Heer gaan zoeken. Ja, maar denk erom dat ook wij een Tempel van de Heilige Geest zijn. Ja, en dat de gemeente ook Tempel hoort te zijn ja. in deze tijd. Dat is de enige hoop voor de gemeente: dat ze weer een Tempel voor de Heer zijn ja. en dat ze zich aan gaan sluiten bij, bij Israël. Amen, zou ik zeggen. Daar komen we overigens de volgende aflevering en de laatste in deze serie op terug. Oké. Okay. Ja. U heel hartelijk dank voor het kijken. En uh, ja, het is geweldig om te zien hoe de beloftes van de Heer allemaal gaan uitkomen. En hoe dingen al uitgekomen zijn en hoe ze bezig zijn zich te ontwikkelen. Blijf het volgen. Ik zou zeggen, je kunt de Bijbel naast de krant leggen of de krant naast de Bijbel, hoe je dat ook wilt. Maar de dingen worden werkelijkheid. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot de volgende aflevering van Eindtijd en Prophecy.